U luistert naar een cassetteboek van Interval. De dood van een profeet Van A.C. C. Baantjer En voorgelezen door Hugo van Riet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 Een lange statige Engelsman met lederen en elleboogstukjes aan zijn Harris Street Colbert blikte verwonderd om zich heen en sprak met een Oxford accent van window shopping. Het woord werd door zijn medetouristen giechelend begroet. Het was druk op de wallen. Het leek alsof het leger van nieuwsgierigen en behoeftigen jaarlijks groeide. Vooral in de lange zomeravonden trokken de veelal jonge en schaars geklede woertjes in hun barmhartige roze belichting veel belangstelling.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 In haar groene ogen las hij angst en verbijstering. Hoe? vroeg hij strak. Hoe dood? De bedoeling van de vraag drom niet tot de vrouw door. De profeet is dood, herhaalde ze apathisch. De profeet is dood. U, ehm, um, u vond hem? Ja, dood. De kok schudde haar lichaam een paar maal krachtig heen en weer. Luister, geboot hij streng.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 En schoven de doden iets van de muur. Daarna tilde ze hem behoedzaam op de brankaar. Gewoontegetrouw drapeerden ze een laken over hem heen. Het uitstekende mes met het laken erover gaf een vreemd, bijna legwekkend effect. De kok keek toe hoe de broeders de brankaar zacht wiegend de woningen uitdroegen. In de kleine woonkamer, te midden van de ravage, bleef de kok staan en vreef over zijn kin.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 Ik was erbij, toen Sjoerd het erin deed! De jonge vrouw reikte naar voren en wilde de laden aan de houten knop opentrekken. De kok hield haar arm vast en wenkte Ben Kreugen naar de bij. Zijn haren kwast, gedoopt in aluminiumpoeder, streek over de gladde houten knop en een duidelijke vingerafdruk werd zichtbaar. De dactyloscoop nam de vingerafdruk voorzichtig op zwart folie over. Daarna trok hij de houten knop terug. De lade was leeg.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 Hoe kwam de profeet aan zoveel geld? Gewonnen? De kok keek haar niet begrijpend aan. Waarmee? Belinda van der Bos zwaaide geagiteerd. In de loterij, de staatsloterij. De kok trok een grijns. De profeet gokte? Het klonk spottend. Belinda van der Bos schudde haar hoofd. Sjoerd!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 dat God dat maar eens moest bewijzen, en hij stelde voor, om wat geld bijeen te scharrelen en van dat geld gezamenlijk een lot in de staatsloterij te kopen. Als God werkelijk het beste met hem voorhad, dan moest op dat lot wel een prijs vallen. De kok bracht rimpels in zijn voorhoofd en ging de profeet daarop in, en zijn stem trilde ongeloof. Belinda van de Bos knikte nadrukkelijk. Stuart was ervan overtuigd, dat God zijn geloof in hem niet zou beschamen. De kok knipte zijn ogen even dicht. En op dat lot, sprak hij zuchtend van verbazing, viel een prijs van 50.000 gulden. Precies. En uh, iedereen wist van die prijs? Ja. Hoe? Belinda van de Bos verschoof iets op haar stoel. Sjoerd beschouwde de prijs als een vingerwijzing gods. Sprak ze gedragen.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 Dat hij bij haar niet de gedachten wilde vestigen, dat hij haar verhaal onvoorwaardelijk geloofde. De telefoon op zijn bureau rinkelde. Fledder boog zich naar voren en greep de hoorn. Hij maakte enige aantekeningen en legde de hoorn weer op het toestel terug. De kok keek hem aan. Wie was het? Ben Kruiger. Hij vond de vingerafdruk op de knop van de bewuste van het houten cilinderbureau zo fraai, dat hij die onmiddellijk heeft geclassificeerd. En? Vletter keek op zijn notitie. Hij is van Peter Zandvliet. Belinda van de Bos stapte een ruk recht op. Peter Zandvliet, herhaalde ze geschrokken. Vladder knikte. Zo heet hij. De mond van de jonge vrouw gleed open. Lange Peter? De bedenker van het lot? Vladder stapte de grote recherchekamer binnen.